Anouk Thijssen met het NOS-journaal. De Koninklijke Marischaussee op Schiphol heeft zojuist een zoekactie naar een vuurwapen afgebroken. Volgens de woordvoering was het loos alarm. De actie speelde zich af op de Empire. In eerste instantie wilde de woordvoering niet zeggen wat er aan de hand was. Op sociale media werd gemeld dat iedereen op de Empire opnieuw door de controle moest. Minister Van der Steur gaat woensdag praten met George Maat, de anatoom die in ongenade viel na een lezing over de identificatie van de MH17-slachtoffers. Van der Steur haalt aanvankelijk forse kritiek op de wetenschapper, omdat Maat tijdens een lezing voor studenten foto's had laten zien van stoffelijke resten. De bewindsman schrijft de Kamer dat hij hoopt dat de samenwerking met Maat kan worden hervat. In een zwembad in Renen is een meisje van negen verdronken. Het is een Syrisch meisje dat sinds kort als vluchteling in Nederland woonde. Ze had zwemles gehad. Toen iedereen naar de kleedkamer ging, liep zij in haar eentje naar een andere kleedkamer om zich alleen om te kleden. Volgens de politie in Renen is ze toen in het water gevallen. Ze overleed later in het ziekenhuis. In Athene is Alexis Tsipras beëdigd als premier. De leider van de linkse partij Syriza legde bij de president de eet af en beloofde trouw aan de Griekse grondwet. Syriza won gisteren de parlementsverkiezingen, maar kreeg niet genoeg stemmen voor de absolute meerderheid. De partij gaat daarom opnieuw regeren met de onlijke, onafhankelijke Grieken, de rechtspopulistische partij die net de kiesdrempel haalde. De terreuraanslagen in Tunesië hebben de toeristenindustrie in het land een zware slag toegebracht. In de eerste acht maanden van dit jaar kwamen er vier miljoen toeristen naar Tunesië. 1 miljoen minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Bij aanslagen op het Bardo Museum in Tunis en op het strand in Soes kwamen dit jaar 58 toeristen om het leven.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 Moment van, uh, van uh, een huisgroep, een huisgroep gebeuren. Ja, oké. Okay. <tied>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 En uh, ja, dat was dus mijn, uh, de avond van mijn bekering. Dus uh, mijn vrouw kwam thuis op die avond. En uh, die zegt, uh, Willem, wat heb je nou weer? <laughs> die dacht, dat dat is hij, heeft, hij heeft weer een <laughs> nieuwe rager. Maar ik geloof, en dat weet ik nu na 25 jaar, dat als God je echt aanraakt, dan raakt hij je goed aan. En uh, ja, dit is, uh, die rager is gebleven. Ja. En die is zo radicaal geworden dat ik... Uh,